3 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Belfast zijn voor de vijfde nacht op rij rellen uitgebroken. Ruim 200 pro-Britse demonstranten gooiden vuurwerk, stenen, rook en verfbommen naar de politie. Agenten gebruikten een waterkanon en plastic kogels om de betogers op afstand te houden. Pro-Britse demonstranten protesteren sinds begin december tegen het besluit om de Britse vlag alleen nog op feestdagen te hijsen op het stadhuis van Belfast... De gemeenteraad, waarin vooral pro-Ierse leden zitten, had dat besluit genomen. Voorheen was de Britse vlag dagelijks te zien op het stadhuis. De politiechef van Noord-Ierland heeft de demonstranten opgeroepen... om het geweld te beëindigen. Hij vindt dat er geen enkel excuus is om het zo uit de hand te laten lopen. De neuroloog Janssen Steur komt bij de kliniek in het Duitse helbron aan de slag... omdat hij een Nederlandse verklaring van geen bezwaar had. De kliniek weet niet wie die verklaring heeft afgegeven...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 vader van de omgekomen kinderen, is aangehouden. Tegen hem was zaterdag aangifte gedaan van bedreiging en mishandeling. Het Shell-boorplatform Kulk dat bij Alaska was vastgelopen... is na een tocht van bijna 80 kilometer veilig aangekomen in een haven. Tijdens het slepen is er geen olie gelekt. In de haven in Alaska zal het platform van 28.000 ton worden onderzocht op schade. De Kulk liep op nieuwjaarsdag vast op een rots.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 Ja, en we praten vannacht over boeken. Boeken lezen, boeken kopen. Wanneer was je voor het laatst in de boekhandel? Welk boek nam je mee? Welk boek raakte je? Nou, ik uh, zat gisteren eens uh, wat te bladeren in een uh, boekje van Tom Lanois. Fort Europa. Dat is alweer van 2005, maar ik had het nog nooit gelezen. en Ik, dacht ik, uh, ik ben toch wel eens benieuwd. En dan kwam ik een mooie quote tegen over, uh, over boeken, over taal... Het vaderland van een mens, dat de, de persoon die trouwens aan het woord is, is een jood. Uh, dus daar kun je misschien iets bij voorstellen. Uh, de vele jodenvervolgingen enzovoorts, indachtig. Het vaderland van een mens, dat is zijn taal. Ons echte vaderland is onze moedertaal, zegt hij. En iets verderop, um, een, een boek is... Trouwer en betrouwbaarder dan een lap grond met een omheining. Vergeleken met een boek, wat is grond en het bezit ervan? Behalve zelfbedrog en roof. De enige grond die je kunt bezitten is je graf. En zelfs die grond bezit je niet, hij bezit jou. Wie daar buiten grond bezit, steelt van een ander. Wie grond bezit, is steelt van hem, hoofdletter hem... wiens naam wij, wij niet noemen... Grondbezit is diefstal en keert zich tegen de eigenaar. Het is de wanhoop van de misleide, de angstige mens. Grondbezit gaat samen met het onvermogen om te leven. Grondbezit doodt de eigenaar en doet zijn grond verdorren. Het bezit van een land richt een heel volk ten onder. Waar grond en cultuur samenvallen, daar heerst het ongeluk. Wat is een natie behalve een gevangenis voor wie er in wonen? Wij hebben geen naties nodig. Onze natie is onze vreugde. Ons land is de Talmoed. Onze staat de Torah. Onze grondwet de schoonheid. Onze rechtspraak de literatuur. Onze regering de muziek. Onze koning de kunst om te leven. Onze goddelijkheid de schepping zelf. En onze wil om haar te vieren. Iedere uur, elke dag. Enzovoorts. Enzovoorts. Een interessante benadering, dacht ik. Want daarmee zeg je eigenlijk dat, je, uh, dat een, een land uh, niet zozeer belangrijk is voor wie je bent. Maar wel taal en cultuur. En boeken dus ook. Vond ik een mooie quote om even te delen. Hoe is dat voor jou, Wanja Smit? Hey, maar Martin. Hi, Martin. welkom. Quote, ja, ik moest me een beetje denken aan... Uh, goed hoor, maar, ik moest me een beetje denken aan... Het was of Karel de Groot of Karel de Vijfde. Die vroeg, vertoon mij aan de raadsheer... Wat is het bestaan van God? En toen zei de raadsheer, de joden hier, de joden. Want inderdaad, uh, cultuur is overschrijdend. Het gaat alle grenzen over en... Je ziet ook, na nou, duizenden jaren kunnen ze toch weer terugkomen naar een land, weet je wel, omdat ze cultuur hebben bewaard en, ja. en alles is het een andere taal. Want vroeger spraken ze natuurlijk hebbeels geloof ik, of, of Armees. Uh, ja. Maar ja, uh, ik, ja. Wat, wat mij erg bijblijft, soms op je ons in die boeken en, die, en die, die leg je gewoon even een tijdje weg en daarna pak je hem weer op, weet je wel. En die heb je nooit uit, weet je wel. Hm. En, en, ja, wat, wat is zo'n boek? Nou, dit boek, waar, waar ik echt van onder indruk ben, is de moderne wetenschap in de Bijbel. Het is een boek dat ik ooit een keer in de kerk gekocht. En het is geschreven door dokter Anders Ben Hobrink. Ah. En het is zo'n fantastisch mooi boek. Omdat hij als een wetenschapper ingaat op dingen die in de Bijbel staan. En daarin laat zien dat hij, dat, dat die teksten zoals psalmen, uh, mensen, botenmakers hebben geïnspireerd. Om naar de verhouding van de ark veel langere boten te bouwen dan dat ze vroeger breed waren. Hm. Dus de verhouding van lengte en breedte te veranderen. Omdat hij dat in de Bijbel las. En uh, zo zijn okay. ook psalmen die spreken over de zeewegen. Uh, dat er wegen over zee. dan bleek inderdaad dat er stromingen zijn die, die dus als het ware, als een soort weg, uh, een boot, veel makkelijker uh, een oversteek kan laten maken. En, ja, uh, en nou, dat, uh, dat, dus uh, dat, dat boek fascineert jou omdat het, omdat het laat zien dat wetenschap en geloof niet tegenover elkaar staan, zeg ik dat goed? Ja, precies. Want kijk, we weten al dat, dat ongeveer de wetenschap ongeveer verdeeld is in ongeveer 50-50, uh, weet je wel. Er zijn, ja. Maar om dan te pretenderen dat, dat het niet zou samengaan, dat is sterker nog... Um, feitelijk is de kans op een, eh, ze hebben wel eens een kansberekening uitgevoerd uh, op uh, of, nou, wat is nou een grotere kans, een reële kans, een gecreëerd universum of een universum wat uit een toevalligheid zou zijn ontstaan, of sterker nog, uh, wat uit een Big Bang zou zijn voortgekomen, ja. nou wordt daarmee niet, want dat is oorspronkelijk ook een christelijke gedachte, of door een christen uitgedacht, uh, kijk, het, het gaat een beetje in tegen de eerste natuurwet, zei je, ja? hij zegt van, ja. Een Big Bang, je kunt, uh, de, de, de, dus het saldo in een, in een universum blijft altijd gelijk. Dat is de eerste natuurwet. Dus hmm. er kan nooit iets worden toegevoegd of ja. worden afgehaald. Dus, dus de Big Bang verklaart niet uh, het wonder van het ontstaan van alles. Ja, het, en, het iets uit niets, zeg maar. Precies, dat kan niet. Dat, dat, is, de, dat is de eerste natuurwet. Dus als een wetenschapper dat beweert, ja, dan kan hij wel zeggen... ja, dat in een vorm is het op een bepaalde manier gekomen. Maar hij kan ja. daarmee niet iets verklaren. Dus en, of het nou schepping is of Big Bang, het is allebei iets uit niets... en het is allebei een wonder. Uh, het blijft een wonder. Is jouw stelling, ja. Dat is ook weer zo mooi, uh, want in de Bijbel staat dat alles is gemaakt door het woord. Hè? Mm. Dus God sprak, in Johannes, uh, uh, hij sprak en het kwam tot, tot zijn. Dus als we nu ja. gaan kijken naar de kleinste nanodeeltjes of, of nog veel kleiner... zullen we misschien uiteindelijk ontdekken dat er toch trillingen zijn... die zijn voorgekomen uit iets wat ooit gesproken was in een maagdelijk universum. En met, dus, het, uh, met, met het woord zijn we weer, dan maak ik even het cirkeltje rond... zijn we weer terug bij het boek, dus dan ja. weer het geschreven woord. Als we het gaan voorlezen wordt het gesproken woord. Jij bent gefascineerd door het boek Wetenschap in de Bijbel. Maar welk boek uh, heb je recent nog gekocht? Ja, ik koop niet zoveel boeken. Ik ben tegenwoordig eigenlijk meer met op internet bezig. Oké. Okay. Uh, met? Eigenlijk een snellere, het is een snellere manier van... Uh, met digitale boeken. boeken? Nou, dat niet eens, maar er valt zoveel. Kijk, uh, aan zich... Uh, ik, ik heb de Bijbel, bijvoorbeeld, heb ik nooit uit. Omdat je dat, het is meer van wat kun je verwerken, weet je wel. En, ja. en, en wat kun je begrijpen. Je kunt het wel hoop lezen, maar om het echt tot je te nemen... Daar, daar is, veel mensen, als ze de Bijbel lezen, vallen ze gelijk in slaap omdat het zo zwaar is, weet je wel. <lacht> maar als je, als je dat niet begrijpt wat je leest, dan, ja. Ja, dan gaat, het toch, gaat het toch om een wereld van je open. Als je, als je in dit boek wat ik nu lees, als je nu leest over, over het C-chromosoom... Dat is een, wat hebben ze recent ontdekt. Over, over welk boek hebben we het dan? Over het boek waar... Oh, het wetenschap voorraai. in de Bijbel, daar ben je nu aan ja, de moderne Ja, moderne wetenschap in de Bijbel, ja. En, en ja, daarin staat bijvoorbeeld dat, uh, dat de moderne celbiologen... Biologen, die zouden Darwin met, met, met zonder moeite hebben kunnen overtuigen... Over de ingenusiteit van de meest simpele levenscellen. Dat, dat die al zo complex zijn. En dat ja. die alleen maar door de door de gratie van alle onderdelen kunnen bestaan. Dat je toch echt wel over een perfect design uh, serieus moet nadenken. Ja. En uh, ja, dit soort boeken, uh, Maarten, die, die maken dat het dat het, uh, die bevestigen als het ware datgene wat we eigenlijk in ons hart als, als weet je wel, wat we wat we vaak wel willen aannemen. Maar ja. dat, dat, dat, dat, dat dus een deel van de wetenschap pretendeert. Als dat het, dat het onmogelijk zou zijn en als je de weg de feiten bij elkaar zet, ja. dan, dan kun je niet praten over, dan kun je de, de oersoep niet op scholen als een axioma serveren. Dat gaat niet. Okay. Je kunt Goed. niet spreken dat uh, weet je, wel, dat, dat, dat, dat, dat om zo met te spreken dat we uit apen komen, daar zijn de bewijzen te nieuw voor. En het ja. tegomen zo, om het even af te maken. Dat ja. is een, een eiwit, in een eiwit zit een chromosoom. En ja. die laat bij elke diergroep laat hij die een factor 70 van verschil zien. En dus tussen dus een kip en een paard, een paard en een, en een varken, is dus helemaal geen stepping stone. Het is echt duidelijk een verschil. Hele grote ja, en... verschillen. Ja, die zijn niet uit elkaar voortgekomen of zo. Ja, dat, is, dat, vind ik, dat vind ik te gek, omdat zo'n integende zo man die daar gewoon echt werk van gemaakt heeft uh, om dat uh, in een boekvorm uh, te lezen. Dat is echt zoiets, je, wat, wat ik graag naleed. Je ben niet iemand die graag romans leest, dus dan kijk ik liever een film voor. Ja. Een film is toch eigenlijk een soort uh, boek in 2,5 uur, weet je wel. Ja. Dus met al met al hebben we toch, Voor mensen een, met weinig tijd. In... Ja, <laughs> ja, ja. ja. ja. ja. ja. Oké, okay, nou, voor iedereen die geïnteresseerd is in de thematiek, geloof en wetenschap kan het samen, en, en, en hoe, hoe gaat dat samen? Wetenschap en de Bijbel, moderne wetenschap in de Bijbel, van Ben Holderink. Ben Holderink, ja. Dankjewel, Wanja. Alsjeblieft, Veel uh, Succes met je programma. Ja, dankjewel. Goeienacht. En dan gaan we door naar meneer Embrechts. Ja, hallo. U uh, loopt al wat langer uh, rond op deze aardbol, volgens mij. En u komt nou, ook graag... Ja, een ja, ik, ik heb uh, 25 jaar antiquariaat gelopen. En uh, ik heb waanzinnig veel boeken. En ik heb uh, van die, wat u het net besprak, van al die Darwin-toestanden en... Uh, heeft u ook allemaal. En zo... Ja. Ik, heb, ik heb het allemaal gelezen en ik, ik heb uh, één conclusie: is al die alles, alles wat je eet, dat ben je. Ja. Dus alle ziektes die je krijgt, is allemaal je eigen schuld. Oh, ik dacht even dat u ging zeggen: dat geldt ook voor alles wat je leest. Alles wat je leest, dat word je. Maar alles wat je eet, dat ben je. Dus als, als je ziek bent, ja. dan komt het door wat je eet. Het is allemaal je eigen schuld. Zo? Want ik heb al die boeken gelezen en. Vooral die boeken van Sheldon Deal, die zijn de, de zijn de beste. Sheldon Deal. Die heb ik ook bij de slechte gekocht, uh, een aantal jaar, 15, 20 jaar geleden. En uh, dat zijn echt de, de beste. En, Sheldon Deal. En, en wat zegt en, hij dan uh, over voeding? Wat zegt u? Wat zegt hij dan over, deal, over uh, uh, voeding? Nou, uh, geen troep eten. Hè? Want, uh, die supermarkten dat is allemaal troep. Dus, uh, je moet gewoon vegetarisch en geen geen suiker, witmeeltroep en ja, ja. vooral gezond eten en je bent wat je eet. Ga, Want je, ja. je, de, en, en dat, dat uh, doe je jij ook? Jij, jij eet nu supergezond? Ik eet, ik, ik eet al 35, ruim 35 jaar zo en ik ben nooit, nooit ziek. Juist. En, en, en ben je, ga je dan ook zo ver dat je bijvoorbeeld hè, die, die documentaire onlangs over rauw voedsel dat je alleen maar rauw eet of kook je wel? Nou, rauw eten, dat is ook niet goed, want uh, nee? dan is je lichaam... Ik weet, ja, het belangrijkste, want die rauw eten, dat wil zeggen... Hij eet ook geen vlees en toestanden, nee. en geen zuivel. Nee. En dat is het ergste, dat, dat hij dat niet doet, dat is het belangrijkste natuurlijk. Okay. Maar dus, hij moet natuurlijk wel gewoon rijst eten, want dat is het beste. Dat gaat jou weer te ver, dat het de hele rauw eten gebeurt. Alleen rauw eten, dat is, geen, dat is niet de weg. Hmm. Ja. Dat is helemaal verkeerd. Het, het, want, het, li het lijken het, in, in mijn optiek soms wel net religies hoor, al die, uh, die uh, voedingsdeskundigen. Het lijken, lijken in mijn optiek af en toe wel religies. Er zijn zoveel meningen en zoveel waarheden ook in het voedingsgebeuren. Religie is allemaal kul. Want <laughs> God, dat is gewoon de, verschrikkelijk wat, wat van God moesten die dieren eten. Nou, en dat, dat, dat is een garantie dat je niet oud wordt. Hmm. Dus dat is, goede, dat is een goede weg. Ja, ja. Maar je ziet wel, Dan hebben je de ziet... mensen geen last van al die oude mensen. Dus dat is de goede weg, hè? Ja, ja. Oké. Okay. Dat is Goed, wel een maar... goede weg tegen de overvolking. Maar je, je, je vertelde net... Uh, 25 jaar heb je in antiquariaten gelopen. Hoe, wat moet ik me daarbij ja. voorstellen? En waarom doe je het niet meer? Ja, omdat ik uh, gewoon te veel boeken heb. Oké. Okay, het is gewoon vol thuis. Ik, ik zit gewoon vol. Ik heb duizenden boeken. Duizenden? Al, duizenden. Al, allemaal gelezen? Nee, want daar ben ik nou veel mee bezig. Ik ah, zit nou te, tegenwoordig, maar ja, ik zit nou, dat... ook veel in de bibliotheek, want ik wil ook alle kranten en weekbladen bijhouden. Ja, maar dan is het ook wel verstandig dus... om even niet bij te kopen. Eerst maar eens even dit lezen. En, nou, maar uh... nou ben ik de laatste jaren, ik uh, ben nu ongeveer vijf jaar, kom ik niet meer, ben ik alleen in die boeken aan het lezen. Ja, ja. En het is zo geweldig. Het is, de dagen vliegen voorbij. Hey, en wat, wat, wat is nou jouw allermooiste vondst in zo'n antiquariaat geweest? Is dat, was dat dan zo'n boek van Sheldon Deal? Of is er nog een ander boek waarvan je zegt... Nou, daar, ik, heb, ik, heb, ik heb veel dikwijls boeken. Als ik dan mooie boeken tegenkom... dan ga ik weer, uh, tenminste dat deed ik, uh, lang gereden... dan Dan wil ik de eerste uitgaven van dat boek hebben. Want dan wil ik dan wel eens lezen hoe dat de eerste okay. uitgave was. Oké, okay, dus je bent ook echt een verzamelaar. Jawel, ik heb, ik ja. heb zo wel een veel mooie boeken... Dat is, gewoon ja, daar, is waanzinnig mooi. En, en, en wat is nou zo bijzonder aan zo'n eerste uitgave dan? Nou, dan zie je hoe dat het oorspronkelijk door de eerste schrijver bedoeld is, zeg maar, dat boek. Hè? Want later komen er allemaal weer heruitgaves en weer andere, andere stukken in. En dat vind ik dan eigenlijk zonde, want ik wil de ja. eerste uitgave vind ik, is het meestal het mooiste. Ja, oké. Okay. Ja. En ik vind die uh, maar, de slechte nou met die andere samen gegaan is... ik vind dat een goede deal. Want, Se selecties, uh, ik, selecties en slechten ja, worden samen één winkel. Dat is een, een goede, goede deal, deel. ja. Waarom? Want daar nou blijft de slechte tenminste bestaan. En daar heb ik toch wel heel veel mooie boeken gehaald ooit. Ja. Alweer een fan van de, de slechte. Allermooiste boeken heb ik, de allermooiste boeken heb ik ooit in Nijmegen gevonden. Daar heb je heel veel mooie antiquariaten. Oké. Okay. Goed. Ik, uh, ik, ik wil je bedanken voor je bijdrage. Goed zo. Goed zo. Dag. Dag. Goedenacht, meneer Embrechts was dat. En uh, Wij praten dus in deze nacht over boeken. Boekenhandels, boeken kopen, boeken lezen. Praat erover mee. 0800-1121. Well, It don't mean a thing. All you do is start to sing. Makes no difference if it's sweet or hot. You got that rhythm, give it everything you got. Oh, it don't mean a thing if you ain't got that swing. I'd rather buy a paper doll that I can call my own, and all that other fellas cannot steal. And then the purty, purty guys with their purty, purty eyes will have to flirt with dollies that are real. Oh boy, when I come home at night, she will be waiting. She'll be the truest doll in all this world. I'd rather have a paper doll to call my very own. They ever think minded real life girl. Got the the same tum blue as blue as I can be. bam tum tum bam bam tum You're all cast in the sea. Oh, yeah dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum look at Sam dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum Thing. The jazz bands are playing That swing is the thing Someone pull the lever Someone pull the string Cause we've got the fever To swing, swing, swing The trombones are blowing And oh, what a sound The whole world is going Around The trombones join in the chorus Get out with the sing Cause you know and I know That swing is the thing Swing So join in the chorus Now Let's give out with the sing Cause you know it I know that swing is the thing Oh yeah. swing is the thing Oh swing is the thing Sure thing, swing is the thing Yes, yes. Zo so is het. swing is the thing. Deep River Quartet. En boeken zijn de dingen waar we het vannacht over hebben in ditste nacht. En uh, zojuist uh, vertelde meneer Embrechts over uh, zijn antiqua antiquariaat ervaringen. Ik kom zelf niet zo heel vaak in een antiquariaat. Maar uh, ik heb toevallig een boekje meegenomen wat ik, uh, wat ik daar wel eens een keer heb opgeduikeld. De kleine Rudolf van Aard van de Leeuw. En die heb ik dan weer uh, ooit gelezen voor mijn lijst. Nederlands. En dat is, dat, vind ik, dat is gewoon op een of andere manier dat is een boekje wat ik heerlijk vind... om gewoon weer eens erbij te pakken. Die, die romantie, romantiek, neo-romantiek misschien zelfs. Ik weet het dat niet meer helemaal zeker. Maar docent Nederlands moet maar even niet meeluisteren. Mee maar uh, die, die, die prachtige, lange zinnen met heel veel bijvoeglijke naamwoorden... Waardoor, waardoor je het helemaal voor je ziet... En die romantische thema's... Nou, dit, dit, dit boek, De Kleine Rudolf, als je het niet kent... gaat over een, een, een nogal aan zichzelf gekeerde man... met een laag zelfbeeld, laten we het zo zeggen. Die, uh, die verliefd is op, op, uh, op Marta. Maar hij wil het niet echt toegeven. Maar op een bepaald moment uh, brengt hij zijn vakantie bij haar door. En het, het moment van die ontmoeting ga ik even voorlezen. Want dat vind ik prachtig uh, hoe, hoe dat dan uh, tot leven komt. Hij... Uh, hij Klopt aan bij haar, uh, bij haar boerderij. Geen antwoord dus nog eens. Even min bescheid. En nu knip ik de klink op. Welbesloten. Een nauw en donker gangetje waar ik schutterig in rondstommel. Door een kier dringt een lichtstraal. Weer vraagt een angstige vinger om toegang. Ja, dit van een heldere vrouwenstem. Oh, God helpen me, fluister ik stamelend. Want het gebed zou kunnen wezen van een parelduiker... eer hij zijn sprong waagt. Morgens schijnsel stroomt me tegen, dat door de gepleisterde wanden weer kaatst wordt. Te duivel, te drempel. Gelukkig dat ik me op de been heb kunnen houden, ten spijt van allebei de handen vol, waar nog mijn flambaar, die ik groetend afnam, bij moet geteld worden. Alleen mijn bril staat scheef gezakt en ik kan hem niet rechtzetten. Een eerste entree die niet schitterend is: Daar heb je neef, Rudolf. Dag Marta. Verschrikt zie ik haar even terugwijken, de wenkbrauwen fronsend, nauwelijks, onmiskenbaar toch, niet dat dit me grieven zou of teleurstellen, eerder zou ik haar om vergiffenis willen vragen, dat ik me niet als een welgemaakter mannelijke gast aan haar kon voorstellen, zo, zo een die een langs de weg geplukte ruiker bij haar binnenbracht met een buiging in plaats van een regenscherm, een wandelstok en een nieuw reiskoffertje. Ze neemt mijn bagage af en begroet me. In de mijne legt ze een hand die me nog vochtig en koel van het bad lijkt. En ja, ook hun haren. Ze vraagt me. Gisteravond is ze wachtend opgebleven. En daarom heeft ze zich vandaag verlaat. Nou, enzovoort, enzovoort. Ja, ik vind het een heerlijke beschrijving van, van, vanuit een, een, een onzekere man... Die, uh, die groot geluk ten deel valt en hoe, hoe, hoe hij daar intens van geniet. Prachtig boek. De Kleine Rudolf, Aard van de Leeuw. Een tip van mij. Meneer Sonneveld, komt u er maar eens in. U heeft ook een, een, een boekentip, of een, een boek dat u heeft geraakt, gekregen. Dat komt inderdaad, ja. Vertel. Uit ja, de mooie was achter de duinig, Ah, juist. <laughs> ja, ik heb een jaar... Ik wil niet losgevallen met uh, een van mijn favoriete boeken In mijn koekenkast. Uh, het Kapitaal van Karel Marx. Maar ik heb daar... Ah. Eh, ja, nee, oké, okay, laten we die maar overslaan inderdaad. <fiel> ja, nou ja, goed. Ik vind het een heel interessant boek. Dat uh, En ik dat... hou ontzettend veel eh, e, e, yeah. van filosofische boeken. Iets algemener van filosofie. En ik was in, uh, raakte een gesprek in gesprek uh, in een andere bar, in een schieke bar, met een hele leuke dame. En toen had ik het over dat boek van uh, mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus. Oh ja omdat ik ook geïnteresseerd ben, ja, wat die vrouw te vertellen dat hij de boek geschreven had. Echt? En toen ja. zei ze: Nou, ik hm. heb er van jou nog een veel interessanter boek. Ik zei: Nou, ik ben benieuwd. En ze zegt: Dat kun je van mij gratis krijgen. Helaas heb ik die vrouw nooit meer gezien. Ik heb er wel op een paar drankjes gegeven, want de week erop was inderdaad het boek. Hm. En dat is omdat ik, ik. Ik reageer mede omdat ik een meneer hoorde over het boeddhisme en zo. Ja. En dat vind ik persoonlijk een interessant boek. Het zijn de klassieken van het oude India. Oké. Okay. En dat, dat, dat, de titel is... Lao Tzu Te de Teo Ching. Oké. Okay. La... Ik heb er ook een IBS-nummer voor u, uh, eventueel. En dat gaat over, ja, over de filosofie van het leven. En het leuke is, uh, de, uh, over de helft van het boek. dan krijg je ook een, uh, in de ene bladzijde krijg je dus, uh, uh, de, de Chinese tekst, want het is vertaald. Ja. En daar krijg je ook de Hollandse vertaling bij. Oké. Okay. En dat wou ik eigenlijk wel mee. in deze uitzending. En, en, en nog een keer de titel van het boek: Lao Tse-king? Zegt dat goed? Ja. Moet ik het spellen voor u? Ja, probeer eens. <laughs> uh, even kijken. Dat is uh, de L van... Uh... Ja, uh, L-A-O, A -O, La o die heb ik. En dan? Ja. T-Z-U. T-Z-U, ah. Ja, er is een streepje tussen die twee woorden. Ja. Yeah. En dan uh, T, T-E, yeah. streepje, T-O, C-H-I-N-G. C c h i g kijk. Ik heb ook nog voor u, als je erin te bent, nou. ja. voor een IBS-nummer, ja. doet het ook. 해? Nee, zul je dat maar niet doen? We, oh. hou, we houden het gewoon even op. Lao Tzu Tao Ching. Ja, nee, nou ja, goed. de nou. mensen die dat willen bestellen, dus dat is isbn nummer dat ja. is wel belangrijk. Ver -ver Vertel nog één keer heel kort waarom dat boek iedereen moet lezen. Nou ja, dat pretendeer ik niet. Maar het is wel interessant te zeggen van mensen die geïnteresseerd zijn in filosofie. En zeker qua boeddhisme en de oude huid, uit nee. van een Chinees bijvoorbeeld. Dat, dat leek me wel leuk ja. nou, om daarop te reageren. Nou. Nee, door die manier die het over boeddhisme had. Ja, precies. <coughs> wonderlijke boeken en wonderlijke titels komen er langs vannacht. Ik ik helemaal ja. niet had verwacht. Maar goed, leuk. Bedankt. Graag gedaan. Goed zo. Oké, okay. meneer Zonneveld uit Den Haag... Door naar uh, Kees van Dijk. Goeienacht. Ja, goeienacht. Wanneer ben jij voor het laatst in de boekhandel geweest, Kees? Uh, <laughs> Dat weet ik niet precies, maar ik kom daar heel, heel regelmatig. Ja, dus gewoon zeg maar deze maand nog wel. Ja, ja, ja, ja absoluut. Ja. Ja, en, ja. en welk boek heb je daar het laatst weggehaald? En, een een, een... Roman van David Mitchell. Oké. Okay. De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoete. Oké. Okay. En, en, en, en waar gaat het over? Het klinkt haast bijbels met gebeden en Jacob, maar dat is misschien ook hoog, hoog, hooguit de thematiek? Nou, nou nee. Het, het, nee, het gaat over een man die in de, de periode dat uh, Nederland het, uh, het uh, alleenrecht had. Op Japan. Nederland had het, uh, alleen recht op Japan. Hebben nee, we die tijd uh, meegemaakt? Over de handel. Uh, dat dat eilandje. Ah, ja, ja, ja, ja. de handel, had, uh, ja. Bij... Bij... Bij, bij, bij Ja. En, en uh, uh, toen... Jacob de Zoete was daar toen... Uh, uh, een van de belangrijkste mensen. Ja. En... Uh, nou, David Mitchell, een Engelse schrijver heeft een, een, een roman geschreven Die ben ik nu aan het lezen, ja. Nou ja, ik heb hem hier even... Het niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet. Ja, ja. ja. En, en, en <coughs> vertel eens, wat, je zegt schitterend boek. Wat heeft je ge zo geraakt? Wat raak je in dat boek? Wat neemt je zo mee? Nou, wat mij raakt... Nee, nee. nee het, het, het, het, wat mij raakt in het boek... is over het algemeen... is een verhaal... wat... wat, wat uit zichzelf ontstaat, of zo. Uh, uh... Ja. Ja, ja, ja. L licht eens toe? Nou, licht eens toe, ja, ja. Nou. Het, het, het verhaal ontstaat uit zichzelf? Het vertelt zichzelf? Uh, uh, uh, maar... Het vertelt zichzelf. Ja. Ja, ja. oké, wijd me even in. Jacob de Zoet. Uh, wat is het voor figuur? Nou, wat maakt hij mee? Ik... Nee, maar ik ben ermee bezig. Dus ik heb ja, ja. Deel het hele boek nog niet uit. Maar een, een mooie anekdote? Uh, laat ik je wat anders vertellen. Nou, doe dat eens. Ik was, uh, een paar weken geleden was ik met mijn, met mijn dochter en mijn kleinzoon. Ja. Uh, liep ik over het eiland heen, Of Tessel. Tessel, daar woon je. Oké, okay, ja. Yeah. Ja, daar woon ik. En, en, en, uh, en... Uh, zeg het eens. Ik, ik vind... Ik de, de westkust van. De, ik ken al de. De -eilanden ken ik allemaal. Okay, uh, ja, ja. Ik ken ze, de Nederlandse, de Duitse, de Deense, ik, ken, ik, ken ze, ik, ben, ik ben er al, allemaal geweest. Ja. Yeah. En, en de westkust van die eilanden yeah. is allemaal hetzelfde: yeah. strand, strand, patat. Maar even, even terug naar de boeken. Wat heeft dat met boeken te maken? En terug met de boeken. Ik loop altijd over de oostkust van eilanden. Ja. En die hebben allemaal een. een die hebben een eigen. Ka ka ka karakteristiek. Ja. En ik liep dus. En, en toen, toen, nou, nu gaan we naar, naar de boeken toe. Ja. En. Uh, ik lees ontzettend veel boeken. Ja. En toen hadden we het. Uh, uh, en ik, ik, ik, ik, ik adviseerde mijn kleinzoon. Ja. om boek te lezen. Je moet dat boek lezen en dat boek lezen en dat boek lezen. Ja, en, en, en noemen ze een voorbeeld. Welk boek moet hij lezen? Het uh, laatste boek wat ik hem heb voorgesteld dat was De Aanslag van Maurice. Ah, kijk eens aan. Nou, dan zijn we, weer, uh, zijn we weer helemaal weer in bekend gebied. Dat is natuurlijk een prachtig boek. En, en, de, nou, en als hij de aanslag uit heeft... en als hij een paar jaar verder is... mag hij ook voor de ontdekking het, van de hemel gaan, toch? Maar ik vind de aanslag niet zo'n erg goed boek. Nee? Dat is, nee, nee, uh, is toch wel... Is, hoort, hoort toch wel bij de, de basis. Wie, wie heeft nou, hem niet, op, ja, heeft de hem de niet kunnen, op zijn lijst gehad, zou ik haar zeggen. toch? We kunnen met z'n tweeën lang over praten. Okay. Maar ik vind... Nee, nee, nee maar goed. Dat, dat is een... en, en, en de ontdekking van de hemel dan? Het, het werk van Mulish? Ben je daar fan van? Ik ben ook niet geen fan van nee. Oh, nou, nee. dat, dat ha, ik ha, ha, Over het algemeen, ik ben over het algemeen geen fan van de, van de fictie. Ja, oké. Oké, okay. okay, je, le je leest liever non-fictie. Ik vind het uh, een van de mooiste boeken die ik ken in van de Nederlandse literatuur. Ja. En zeker van Nudisch. Ja. De zaak 4071. 40, oké. Okay. Maar waarom raadt u dan toch de aanslag aan, mijn kleinzoon? Waarom moet hij die, die dan toch lezen? Nee, nee, nee, nee. Mijn dochter vroeg. Oh, sorry. Mijn dochter vroeg. Nee, nee, we hadden met z'n twee over de... de, de uh, uh, over, over, over... over welke boeken die moest lezen? Ja, ja. Voor zijn nee. lijst. Maar je had het al gelezen. Oh. Uh, wat ik al gelezen had. Het was uh, uh, van... Hoe heet dat nou? Oh uh, Goed. <laughs> uh, de, ik, de, ik, ik geloof dat je er niet meer helemaal uitkomt, Kees. Ik wil je wel bedanken voor je, voor je bijdrage, voor je, voor je tip ook vooral. Want David Mitchell, die, die ga, ik, uh, ga ik even ja, David bestuderen. Mitchell. David Mitchell, uh, boek. de ja. niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet. Ja. Over, uh, over de handelsrelatie tussen Nederland en, uh, ja. en Japan. Ja. Ja. Die, die gaan we onthouden. Dankjewel voor die tip. Ja, oké. Okay. Kees, een goede ja. nacht daar op Texel. En dan gaan we door, want als het goed is hangen, hebben we nog een beller hangen. nacht. Hallo. En met wie hebben we de eer? Ja, met Van der Meer. Ik heb een, iemand heeft mij gevraagd voor het boek Het wilde paard van Santa daar, hè? Ja, dat klopt. Dat was Anna. Die, die was erna op zoek. Ik. Ah, als u, als u mij het telefoonnummer van die mevrouw door kunt geven... Ja, dat, dat, dat, dat, dat, gaan we, dat gaan we onmiddellijk doen. Want u heeft u ook gelezen, Het wilde paard van Santander? Ja, ik heb het vroeger wel gelezen. Het is een jeugdboek. Ah, oké. Okay. En, en uh, wat was daar zo mooi aan? Nou, het... Het, het is uh, mooi geschreven, op een, voor ons nu op een ouderwetse manier. En het gaat over het leven van een paard. Yeah. Um, <coughs> wat ook nog bij indianen komt en zo. Het is, oh nee, dat is een van zijn andere boeken. Maar oh. um, ja, het, het, is een, het is een, wat ik me kan herinneren: het is een heel mooi paardenboek. Oké. Okay. Dus een, een verhaal, hè, speciaal voor zeg maar, de oudere jeugd. Nou, u heeft het zelf ook in de jeugd gelezen. En, uh, ik heb het ook in de jeugd gelezen, ja. En ik heb het hier in de kast. En u denkt, ach, het staat hier toch maar te verstoffen. En als Anna daar ja, zo nou op zoek ja, is, ja, ja, ja, ja. dan gaan ik we dat doen. Wat, nou, moeten, wat... wat boeken moeten weghalen. Hartstikke dus, goed, hartstikke sociaal. Ik uh, geef je even aan uh, mijn technicus en dan gaat hij uh, de nummers uitwisselen. Ja, ja? dank u wel. Oké, okay. en dan nog uh, tijd voor één beller. Goedenacht, dit is de nacht goedenacht met Naf Staveren. Um, ik wil even reageren op de boekendieners waar je mee bezig bent. Ja. Ik heb echt een beetje een raar verhaal ook erbij. Ja. Uh, ik was zondag was ik bij, uh, uh, yes, ik zeg het het maar het heet nou anders, in Groningen. Ja. En toen wou ik het boek kopen, ha, ha, ha. Ja, daar, daar hebben we het net over gehad, ja. Ha, ha, ha, ha. Daar heb je het, <lacht> <lacht> het over gehad. Ja. Want ik ben net zoals die was, oké okay, meneer die echt geïnteresseerd is in de Tweede Wereldoorlog. En ja. Dat ben ik dus ook. Dus ik heb er veel over gelezen. Mm -hmm. Maar toen kwam ik thuis en toen had ik een heel ander boek. Oh, hoe kan dat nou? Ik weet het niet. Ik was zeker helemaal een beetje in de war. Maar goed, um, er was die meneer die dus belt, ik weet niet meer hoe hij heet, over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ik, <coughs> ik zal die meneer aanraden om uh, ook eens een keer naar de Duitse televisie te kijken. Okay. Er zijn af en toe heel erg mooie films over de Tweede Wereldoorlog. Nou Henk, uit Rotterdam, als je luistert, kijk ja. ook eens naar de Duitse televisie. Ja, en wat een, ook een heel mooi boek is, ook over de Tweede Wereldoorlog voor hem om te lezen... het heet Anoniem Dagboek. Oké, okay, van? Nee, het is anoniem. Oh, maar er is geen schrijver dus. Het heet nee, gewoon nee, alleen nee, maar Anoniem nee. Dagboek. Ja, anoniem, Bijzonder. Het, is, het gaat over een jonge vrouw die dus... Uh, toen uh, Berlijn, dus uh, veroverd werd door de Russen. Ja. Die heeft toen een dagboek bijgehouden. Het was geloof ik een meisje van een jaar of 18 of zo. Okay. En dat heeft, ze heeft er nooit haar naam willen vertellen, want dat vond ze een beetje eng. Okay. En het laatste boek wat ik gelezen heb, dat was over geluk van Twan Huis. Oké. Okay. En dat, dat is. Ik heb het niet gelezen. Waar gaat ja. het over? Nou, het gaat eigenlijk over dat hij Overgeluk. naar... geluk. <coughs> pardon. Het van Huis gaat dan naar een eilandje. Ja. En dat is dan een schrijver, die is daar ook naar dat eilandje geweest. En dat is dat enige moment in het leven van die man dat hij eigenlijk gelukkig was. Oké. Okay. Op dat eilandje. Geen ballast, niks? Uh, niks. Ja, dan dobbelde ja. hij in een bootje rond en zo. Dat is, dat is heel komisch eigenlijk. Oké. Okay. Maar verder, ja god, zijn er zijn natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog hele mooie boeken. Ja, dus, ja. ja ja, het is echt een hele mooie boek. Ik, ik kan al die. Oké, <coughs> sorry. Ik ben geen twintig meer, dus ik kan. Ik, ik had, dat zou bij mijn boekenkast moeten gaan staan, maar dat kan niet met mijn telefoon. Dus dat zou ik zou zo even kunnen kijken van. Meisje ja. met de rode jas. En... Oh ja, precies. Ja. Ja, er zijn, er is de klassiekers. Genoeg. Ja, er zijn, er zijn genoeg mooie. Nou, Nel, bedankt en voor je bijdrage. Tips. Anoniem dagboek als het gaat om de Tweede Wereldoorlog en ja, uh, Twan Huis. Dat, dat is echt een aanrader hoor. Ja, ja en het huis over geluk als, we, als iemand ook, een moderne boek zoekt. Lezen, ja. Goed zo, dankjewel. Ja, wat ik dus dan gekocht heb, dus dat was van Nicky uh, Gerard nooit vergeten. Oh. Daar kwam ik dus mee thuis in plaats van hahaha. Oké, okay, nou, en, al gelezen of niet? Nou, ik heb er één keer twee niet gelezen vandaag. Oké, okay, je, je gaat hem niet ruilen. Je denkt, het is nee, ook wel hoor, interessant. Nee, nee, nee, nee. Ik denk, ik, ik, ik vond ik, nou, het. Nou, was, ik was helemaal verbaasd toen ja. ik eruit dacht: hoe kan het nou? Ja. Dat is maar, goed. maar ha, ha, ha, ha, gaat ook nog wel in huis komen, ja, denk ik, toch? Dus dat wel even en wat ik fascinerend vind. boek, en wat kan ik je dus aanraden. Ook, wat ik dus ook bij de, bij, hier bij ons bij de, bij de boekenwinkel vind... dat is ook een trefplaats van mensen die elkaar kennen. Oh ja, dus t, het, je wil maar zeggen, het is meer dan alleen maar een boek halen. Het ja, is ook een ontmoetingsplek. Dan zie je dus mensen, ik ken dus ook wel veel mensen van gezicht... Dus ja. die, god, die is leuk, die staan er even met elkaar te praten. Het is toch heel gezellig. Ja. Dus nooit online kopen, dus gewoon lekker dat de boekenwinkel. Goed zo. Nou, dank ja? voor je pleidooi, dank voor je bijdrage. Graag Een goede nacht. Tot rustig strakjes. En wij gaan naar muziek. Ja, dag. Still get along I'll get along, Michael Kiwanuka was dat. We praten in dit nacht over boeken, boeken kopen, boeken lezen. Ben jij uh, uh, iemand die nog regelmatig in de boekenwinkel <coughs> komt... en dan uh, daar lekker gaat staan snuffelen of er nog wat moois is binnengekomen? Of, uh, of ga je heel gericht op zoek naar dat ene boek wat je aangeraden is... via de website, de webshop... Lees je je boeken überhaupt nog wel van papier? Of lees je ze op de iPad of de e-reader? En wat doet een boek eigenlijk met je? Wat is je bijgebleven? Welk boek moeten we allemaal lezen? Omdat het je leven bijvoorbeeld heeft veranderd. Nou, Rob, de Rob Meijer. Ja, Die laatste inderdaad. vraag is voor jou, want daar heb jij een verhaal bij. Jazeker, ik zit al geïnteresseerd te luisteren. Ik ben het klaar met mijn werk. Ik ben artiest en ik ben op weg naar huis. En ik luister altijd graag naar jullie programma. Hartstikke goed, en dan mooi ontwikkeld. En dat vind ik een leuk, uh, hele onderwerp. Kijk, en wat, als ik mag vragen, waar, waar ben je artiest? Wat voor artiest ben je? Ik ben zanger-gitaarist gitarist, entertainer en ik heb net opgetreden in Kalkar in Duitsland. Oké. Okay. En daar sta ik regelmatig ik ben op weg naar huis. Ja. En dan ontspan ik altijd lekker even met een pijp rokend en dan naar de radio luisterend. En ik denk, ja, ik, vind, ik heb wel een leuk verhaal, denk ik, voor jullie. Vertel. Um, het kort even. Ik heb uh, een veel jeugd gehad. Een vader die nog merkwaardige pedagogische opvatting op hield, zacht mm. gezegd. Mm. Een hele moeilijke scheiding toen ik elf was... Mijn ouders op een tweede manier uit elkaar gingen. Um, ik ben erg gepest op school in mijn puberteit. En toen ja. ik twintig was, zat ik in een hele erge depressie. Ik wist niet wie en wat ik daar was. Oké, okay. dat, dat klinkt sorry, mijn niet vrolijk. Moeder, mijn moeder, sorry? Dat klinkt niet vrolijk. Nee, maar dat ging niet. Dat is oké, okay, want dat is alweer... Uh, daar leer je heel veel van, daar ga je wel de diepte in. Dus op zich is dat niet erg. Ik denk, het leven geeft je wel lessen bij, als je daar doorheen gaat, dat je daar heel erg veel van kunt leren. Mijn moeder heeft mij toen in contact gebracht met een boek van een Russische filosoof, Oespensky. Ja. En die was in de tijd leerling van Gurdjieff. Gurdjieff, dat is een uh, ja, teacher, leraar, een Sufi leraar die als het ware zeg maar, een constructie van, van de schepping zeg maar, uh, aan droeg. Ja. Vanuit de Soefi-filosofie. Uh, Oké. Okay. En Jostensky, dat had een, heeft een boek geschreven erover. Over de eerste jaren van zijn leerlingsschap. bij Koersjeff. Dat heette Op Zoek naar het Wonderbaarlijke. Oké, okay. op zoek naar het Wonderbaarlijke. En, en, en, en dat boek, dat heeft is jou bijgebleven? Dat boek dat heb ik gelezen. En dat boek, dat heeft mij zeg maar, de kosten opengetrokken. Uh, dat was een enorme uplifting. Dat gaf in één keer gaf dat uh, brandstof. Uh, het, kortom, dat heeft mijn leven dus veranderd. Dat ik de diepte ingegaan ben, tegelijkertijd ook de hoogte ingegaan ben. Zo, ja, Dat is moeilijk te zeggen, ja. En, en, en, dus en laat, waarom dan? Wat, wat, kun je iets noemen uit dat boek waarvan je zegt, ja, dat, dat heeft bij mij die knop omgezet? Ja, zeker weten. Um, ik was daarvoor ontzettend geabsorbeerd door alles wat ik daarvoor had meegemaakt. Je kunt dat nog niet goed plaatsen. Wat ben je nou als puber? Je moet het allemaal nog... En je ja. moet allemaal nog uh, ja, vormgeven, je neemt de dingen maar zoals ze zijn, maar je moet er mee dealen. Ja. En in het boek las ik uh, eigenlijk de eerste stelling die hij bracht, die Gorjev die Oespensky dan, was dat uh, het zo aan het, het, het stand het kijken naar jezelf zonder dat je wil ingrijpen, zonder dat je jezelf wil veranderen, zonder ja, ja. dat je je laat meesleuren, zonder dat je erin in weg of van weg loopt, gewoon volledig totaal onvoorwaardelijk accepteren wie je op dit moment bent. Klink, klinkt, klinkt, dus klinkt een beetje als wat je tegenwoordig ook in de, in de mindfulness uh, veel tegenkomt, hè? Het kan. Daar heb ik niks uh, mee... Uh, okay. ja, uh, dat... ge ge geen kennis mee, bedoel ik, zeg maar. geen kennis ja. okay. Maar het kan heel goed, hoor. Ja. Ja. Nou, dat, dat, dat heeft mij uh, geholpen. Dat heeft mij iets, een, een soort diepe innerlijke klik. Ja. Uh, ja. Dit is het. Ik ben hier op deze aarde, deze schepping, ben ik gekomen. Ja. Met een, met een, met een pad, zeg maar. Een weg, een... een, een, een Lessen daarop en, en uh, als ik dus daar laat door wegzuigen door de incidentele gebeurtenissen of door nare ervaringen, dan denk ik dat ik dan een zekere boot mis, een ontwikkelingsboot ja. mis om het zo maar te zeggen. En dat voegt mij dus inderdaad de juiste schok, zeg maar, zo van hé, hey, ja. zo kan het ook. Een ja. beetje eigenlijk een soort bevestiging van ik mag er zijn en alles wat ik meemaak, dat is ergens, dat, dat is, maakt onderdeel uit van wie ik ben en, en de weg die ik moet gaan. Zoiets. Ja, dat zeker, ja, daar heb je goed verwoord, maar ik wil daar wel iets aan toevoegen. Het gaat nog wat dieper. Ja. Uh, ik ben uh, denk ik uh, als persoon, uh, ben ik zeg maar beperkt uh, in die zin dat ik dan daarin lessen en beperkingen heb om mezelf te ontwikkelen, een bepaalde ontwikkelingspad te volgen. Okay. Bijvoorbeeld een hele mooie, hele mooie, vond ik inderdaad, dat was niet uit het boek, maar wat me wel aangeeft... ...ik bad God om gezondheid, hij gaf me ziekte om te overwinnen. Oh ja. Ik bad God om kracht, hij gaf me weerstand om te overwinnen. Ja. Ik, ik bad God om wijsheid, hij gaf me problemen om te overwinnen. Dus in wezen is eigenlijk uh, de problemen, daarom zei ik er straks in het begin van de sprek al... ...dat ondanks het feit dat ik een moeilijke jeugd had, uh, is dat wel heel goed. Want dat heeft mij wel naar de diepte gebracht. Ja. Dat, dat, dat, is, dat zie je nu achteraf. Ja. ja. ja. En dat boek heeft daar een enorme, uh, enorme uh, zeg maar, sleutel gegeven, eigenlijk. Omdat, want do, do, door, door niet alleen jezelf te accepteren, zoals je dat nou net zo wel mooi zei, ja. wil ik dan toevoegen dat uh, ook door die manier van op die manier kijken en, en volledig accepteren van jezelf, je ook eigenlijk zeg maar, uh, dieper in jezelf zakt en zeg maar, bij je eigen goddelijke grond komt. Ja. En de goddelijke oorsprong. Daar komen ze alle vonkjes uit, de hele grote goddelijke schepping, zeg maar. En doordat we zo geabsorbeerd zijn door onze persoonlijkheid. met alle ervaringen en gedachten, en voorkeuren en, en onhebbelijkheden enzovoorts. dan verliezen wij het contact met ons, ja. ons, ons innerlijk. Dus dan zitten we eigenlijk een beetje in onze buitenste schil. Terwijl. Ja, ja en op ja. deze manier kom je meer, maak je contact met het diepste in jezelf, zoiets. Ja, ja. ja. ja. ja. mooi. Dankjewel, ja, dat Rob. Er... En dat boek, dat, is, uh, dat kan ik heel veel mensen die zoekende zijn, ja. dat boek zeer zeker aanbevelen. Ja. Zou je ook zeggen dat je daarmee contact maakt met, met God, het goddelijke? Hoe, hoe zou jij dat zelf ja, zeggen? Ja, ja. ja. ja alleen, alleen niet zozeer op de, de kerkelijke manier. Dat vind ik heel vaak, ja. met, alle, met alle respect, wel wat, wat narrow-minded. Vaak wel heel erg volgens normen, frames en kaders. Maar ja. wel met, ik bedoel, wij zijn één grote schepping. Alles is, alles is God. ja. En, maar heb jij op die manier zelf ook, zou je kunnen zeggen, God gevonden? Ik heb, uh, nou ja, dat is een, le een levenswerk. Ben je er nooit meer klaar natuurlijk. Ik ja. denk dat er maar eentje helemaal klaar mee gekomen is. Dat is van Christus. Maar daar zijn we allemaal naar op weg. Maar het is wel dat je daar nog steeds, iedere keer weer ervaart van, hé, hey, de grond in mijzelf, dat is, dat, is, dat is het licht. Dat is de goddelijke, goddelijke kracht. En dan ja. word je weer teruggeworpen in de vijver van het leven. Uh, en dan heb je weer door dingen heen te gaan. Ja, en dit boek heeft jou daar dus ontzettend bij geholpen. Ja. Rob, ik dank je wel. Uh, voor iedereen die dus uh, daar ook mee zit of worstelt... Of, op naar vragen, of antwoord op vragen op zoek is... is dat dus een aanrader. Op zoek naar het wonderbaarlijke van de Russische filosoof Ouspensky. Dank je wel, Rob. Ja. Goedenacht. Graag gedaan. En zo zeg ik hem Ja, dank je wel. Hi. Gaan we door naar de volgende beller. Goedenacht. Dit is de nacht. Zegt u het maar. Wij hebben nog een bellen volgens mij. Bedoel je mij? Ja, helemaal. Oh, geweldig. Ik denk ik hoor allemaal ja, gerommel en gestommel maar. Ja, het boek voor die uh, van het wilde paard van tanden van me heb. S ja, oh, Anna is er weer. Kijk eens aan, ja, ik dacht al, ik herken je stem. Je ja, dus daar ben je wel blij mee. Dat kan ik me voorstellen nou, ja. Daar ben ik zeker blij mee. Zo'n oproepje in dit is de nacht. Dat, is, uh, dat kan best ergens toe leiden. Ja. Hey, en, want heb je zelf, inmiddels zelf ook even contact gehad met uh, mevrouw Van der Meer? Nee, dat nee, nog ben niet? ik jij. niet. Even. Nou, dat nummer dat komt zo naar je toe. Dat komt helemaal goed. Blijf even hangen. Oh, gelukkig. Ik, uh, ik hoor net dat zij jou gaat bellen, want zij heeft jouw nummer gekregen. Ze gaat jou morgen oh, bellen. Oh, ja. Ja? Dus mor maar, morgen kun je een telefoontje verwachten van. en dan komt uh, uh, het boek over... Uh, het paard van Santander, het wilde paard van Santander... komt jouw kant uit, Anna. Hartstikke bedankt. Nou, goed zo. Dag. Veel leesplezier. Goeienacht. En we gaan weer naar MUZIEK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 So How Sweet It Is To Be Loved By You, James Taylor, was dat in deze nacht. Dit is de nacht waarin we het hebben over boeken, boeken lezen, boeken kopen. En dit is, uh, ik heb hier bijvoorbeeld nog een boek voor me. De schaduw van de wind, Carlos Ruiz Safon. Wanneer was het? Een jaar of drie geleden. Of uh, 2008 alweer, vier jaar geleden, vijf jaar geleden. Dat dit, dat dit boek de wereld veroverde. En dat heeft ook mij gefascineerd. En er staat in, helemaal in het begin ook een mooie... Het gaat overigens over een, een jongen die een boek vindt. En dat boek daar, dat komt eigenlijk tot leven in zijn leven. En hij gaat op zoek naar de auteur. En, uh, en zo, uh, zo worden we dat boek ingezogen. En aan het begin vindt hij dat boek in een, in een grote geheime bibliotheek... waar zijn vader hem naartoe heeft meegenomen. En lees ik even een stukje voor. Die middag terug in ons huis in Calle-Santa-Anna trok ik me in mijn kamer terug... en besloot de eerste regels te lezen van mijn nieuwe vriend. Voor ik het in de gaten had, zat ik er onroepelijk middenin. De roman vertelde het verhaal van een man op zoek naar zijn echte vader... die hij nooit gekend had en wiens bestaan hij pas ontdekte... dankzij de laatste woorden van zijn moeder op haar sterfbed. De geschiedenis van die zoektocht veranderde in een spookachtige odyssee... waarin de hoofdpersoon vocht om zijn verloren jeugd... Terug te winnen en waarin langzaamaan de schaduw van een verdoemde liefde naar de oppervlakte kwam, waarvan de herinnering hem tot in lengte van dagen zou achtervolgen. Naarmate ik vorderde, deed de structuur van het verhaal me steeds meer denken aan zo'n babushka-pop die eindeloos veel, steeds kleinere poppen in zich heeft, heeft verstopt, zitten. verstopt heeft zitten. De minuten en uren verstreken als in een droom. Toen uren later de klokken van de kathedraal om middernacht luiden... hoorde ik ze nauwelijks, gevangen als ik was in het verhaal. In de cirkel van warm, koperkleurig licht die de bureaulamp projecteerde... werd ik ondergedompeld in een wereld van beelden en sensaties... zoals ik die niet eerder had gekend. Personages die mij net zo echt toeschenen als de wereld om me heen... sleurden me in een tunnel van avontuur en mysterie in... waar ik helemaal niet meer uit wilde ontsnappen. Bladzij na bladzij liet ik me inkapselen door de betovering van het verhaal... tot de adem van de mijn raam streelde en mijn moede ogen over de laatste pagina geleden. Ik strekte me uit in het ha blauwachtige halfduister van de ochtend met het boek op mijn borst en luisterde naar het gemurmel van de slapende stad dat op de purper gespikkelde daken druppelde. Slaap en vermoeidheid klopten naar mijn deur, maar ik weigerde me over te geven. Ik wilde de betovering van het verhaal niet verliezen, nog de personages al vaarwel zeggen. Ja, dat. Noemen we een page turner, hè? een boek wat je niet kunt wegleggen, wat je moet blijven lezen. En dan was dit boek trouwens ook wel. Mooi beschreven van Carlos Ruiz Safon. Carla, kom er maar in. Ja. Jij je zit je ook bent? al een tijdje te luisteren. Ja. ja leuk hoor. Ken, ik ken ik je het heb het nooit voorgelezen en nu word ik voorgelezen. Ik vind dat zo leuk. Is heerlijk, hè? Ja. Kijk, kinderen vinden het dat af, Want ik heb twee jonge meiden en het zit er al jong in. Voorgelezen worden is wel een van de mooiste dingen. Ja. Absoluut. Helemaal eens. Ken je het boek trouwens, de Schaduw van de Wind? Nee. Niet. Ja, Oké. Okay. Want je bent wel een fervent lezer. Ja. Van papieren boeken hè? Vertel. Ja. Uh, uh, dan kan ik. Uh, uh... Nou, annotaties maken en, en uh, onderstrepen als ik dat wil. Oké, okay, je schrijft graag mee in en een maar, boek. Maar ook inderdaad gewoon het gevoel. Ik, de, ik denk. Uh, dit, dit gevoel zeg ik maar. Dat geen e reader niks zou vinden ja. wat dat er gaat. Ja. Wil, het, het is praktisch, maar uh, als je op reis gaat, dat je inderdaad uh, je niet meer wezenloos hoeft te schouwen. Ja. Maar dat is zo. Uh, uh, een hele hoop boeken mee kan nemen in één apparaatje. Ja. Nee, dat is, dat is zonder meer waar. Ik ben nu ook naar de studio gekomen met 1, 2, 3, 4, 5, 6 boeken. Nou, bij elkaar een paginaatje of uh, 2000. Ja, dat, mm. dan zit mijn tasje wel weer vol. Ja. Dat is wel een heel gejaal. En in zo'n e-reader past veel meer, dat is zo. Maar het, het is voor jou geen oplossing, ge, ge, geen, nee. geen, geen nee. goed alternatief. Nee. Want wat, wat, wat, wat zou je eraan missen? Aan, aan, aan uh, uh, gewone boeken. Ja, als je dus een e-reader hebt en geen gewoon boek. Wat we het, dat onderstrepen noemde je al? Uh, nou, je, je hebt het zelf al genoemd. Inderdaad, boeken hebben vaak een geur. Ja. Hoewel, uh, het nadeel is, is ook... Uh, ik rook nu niet meer in huis, maar heb dat wel jaren mm. gedaan. En alles stinkt inderdaad naar de rook. Het gaat er allemaal in zitten, ja. Ja, maar uh, uh, op zich... Uh, uh, uh, zeker bepaalde oude boeken, die he hebben echt een, een, een bepaalde geur. Ja. Ja. Uh, maar ook ja, het gevoel, uh, het uiterlijk. Uh, uh, De hele ontbalen. beleving van zo'n boek is toch anders als het uh, ja. elektronisch wordt. Ja. Hey, en, en, welk boek spreekt jou zo enorm aan? Welk boek zouden we allemaal moeten lezen? Uh, en, het, het boek wat ik zelf weer wil gaan herlezen is uh, uh, Het simpele leven van Ernst Wiegert. Oké, okay. en, en, en dat is een fictie of non-fictie? Moet ik altijd even denken, fictie. Oké, okay, een, een roman. Ja, een, een roman. En uh, uh, ik weet het nog vaag, want het is veertig jaar geleden dat ik het heb gelezen. Ja. Uh, uh, maar het gaat, uh, ging over de relatie tussen een oudere man en een jong meisje. Oké. Okay. En op een eiland. Maar dat, dat is wat ik er nog van weet. Okay. En het was een heel dromerige atmosfeer. Alweer oh, weer een eiland. Het is al de derde of vierde keer dat er een eiland uh, in, in deze uitzending voorbij komt. Ja. Ik, ik uh, bespeur een thema. Maar dat is het, dus het idee ook weer van zo'n eiland. Geen ballast. Alles, alles is simpel daar. En uh, die ene persoon waar je geeft enzovoorts. Dat is de magie een beetje van het boek. Schat ik in. Uh... Uh, ja, wat ik me herinner vaaglijk wel, ja. ja. En er is ook nog een vervolg op, dat heet uh, de wereld gaat bewegen. Oké. Okay. Nou, Carla, ik wil je bedanken, ook jou. Je bent de laatste in een lange rij bellers voor je, voor je boekentips. Ernst Wiegert, het simpele leven. En wat zei je, de wereld gaat bewegen. De wereld gaat bewegen. Goed zo. Goedenacht, Carla. Ook zo. Blijf lekker Bedankt, luisteren. Want Ik vind het ook leuk om alle verhalen van andere mensen te horen. Goed zo. Oké. Okay. Zometeen vooral uh, muziek in Dit is de Nacht. En uh, daar, uh, daar gaan we natuurlijk ook gewoon van genieten. Misschien dat ik nog een enkel boekfragmentje heb. Ik ga eens even kijken. Nog eens even wat ga voorlezen. Wie weet. Maar eerst uh, het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we terug met Dit is de Nacht.